Betogers zijn woedend over zijn dood... en hij geschooide met stenen naar de politie en staken autobranden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij... en verantwoordelijk voor de moord. Prami werd gisteren begraven in hoofdstad Tunis... waarna het ook tot rellen kwam. In de Enschede is een bedrijfshal met daarin een aantal oldtimers uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele huizen in de buurt. De bewoners van die panden hadden zelf al besloten... tijdelijk ergens anders heen te gaan. De brand in Enschede, daar raakte niemand bij gewond. In Oekraïne zijn drie actievoerders van Femen opgepakt. Ook een fotograaf die bij de vrouw was, is aangehouden. Volgens de politie zijn de vier opgepakt voor onzedelijk gedrag. Femen zegt dat ze in elkaar zijn geslagen en ontvoerd. Na een reeks van tegenvallende resultaten bij Siemens... moet topman Peter Loscher het Duitse technologieconcern verlaten... Dat is besloten na een marathonvergadering van de raad van commissarissen in München. Loscher werkte zes jaar bij Siemens. Hij besloot vorig jaar tot een grote bezuinigingsronde, maar dat kwam voor het concern te laat. Afgelopen donderdag kwam Siemens met een winstwaarschuwing. De vijfde in de periode dat Loscher aan het roer staat en de derde in drie maanden tijd. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest... door een natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. De brand woedt in het westen van Mallorca. Er zijn geen meldingen over gewonde of verbrande huizen. Het is overdag zo'n 40 graden op Mallorca en er staat veel wind. Het maakt het voor de brand weer moeilijk het vuur te bestrijden. Ajax heeft de Johan Kruijf-schaal gewonnen. In de Arena werd AZ na verlenging met 3-2 verslagen...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 Elspet dat... Gruttukke. Goedemorgen, mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Ik praat vanmorgen met een predikant uit Amsterdam die graag de kroeg induikt... om mensen uit de buurt te ontmoeten en samen een biertje te drinken. Want dat deed Jezus eigenlijk ook, zegt dominee Margita Reinders. Hij trok regelmatig de deur van de veilige synagoge achter zich dicht... en zocht de mensen op in hun eigen straat of wijk. En dat zou de kerken veel vaker moeten doen. Goedemorgen, Margita Reinders. Goedemorgen. Hoe lang ben jij al predikant in uh, Oud-West? In Oud-West eh, sinds 2009. Maar ik ben al sinds 1989 predikant in Amsterdam-West. Ja, dus de buurt ken je heel goed? Ik ken de buurt redelijk goed, maar nog lang niet goed genoeg. Ik denk dat er nog een heleboel te ontdekken valt. Zijn er veel cafés eigenlijk in Oud-West? Ontzettend veel. En van allerlei soorten en maten, voor allerlei doelgroepen. Van hè, voor hele leuke, luxe cafés eh, waar je kan... Eh, chillen met biologische thee. Tot en met uh, cafés die speciaal voor jongeren geschikt zijn... waar je heerlijk kan kletsen en goedkope soep eten. Maar ook de ouderwetse bruine cafés. En Welk café heb jij uitgekozen om uh, één keer per maand... Uh, in, uh, samen te komen met mensen uit de buurt? Dat is uh, Café De Toog. Dat is een heel ja, gezellig buurtcafé waar vroeger Herman Brood kwam. Daar hangen ook nog schilderijen van hem aan de muur... Het is een heel pretentieloos cafeetje waar mensen uit de straat en de wijk komen. En uh, op je koffie drinken, een wijntje nippen en met hun kinderen daar gezellig informeel uh, zitten. En dat doe jij ook één keer per maand? Eén keer per maand kom ik daar met de mensen uit de buurt. Uh, ja, van allerlei slag en achtergrond. En dan uh, lezen we een bijbeltekst. zitten we boven op het vlondertje. Met z'n twintigen, soms 23, soms 16... Uh, en dan uh, drinken we inderdaad een biertje of een kopje thee erbij. En dan uh, praten we. Ja, soms over het lawaai heen. Het is niet altijd eenvoudig. Maar het is meestal erg gezellig. En uh, ja, ook in een uur of anderhalf kun je ontzettend uh, diep gaan. Nou, straks meer over het café. We staan hier uh, midden in de natuur, de Oostvaardersplassen. Het is een beetje donker om ons heen, een beetje dreigende wolken. Het zou nog kunnen gaan regenen. Uh, kom je vaak in de natuur? Ik kom heel graag in de natuur. Helaas, ja, ik ben niet altijd in de gelegenheid om dat te doen. Meestal fiets ik hard door de stad. <lacht> en daar geniet ik ook ontzettend van. Want elke keer weer als ik langs het uh, IJ fiets, dan vind ik het zo prachtig. Het is altijd weer mooi met de wolken die erboven hangen of de zon die erop schijnt... en de silhouet van de molen. Ja, daar kan ik elke keer weer blij van worden. Maar in de vakantie, zoals nu binnenkort... dan hoop ik heel veel te kunnen wandelen. Gewoon in de ruimte, zonder mensen tegen te komen. Dat vind ik echt toch het mooiste wat er is. Echt waar? En je woont midden, midden tussen al die mensen in de stad? Ja, ik, ik vind het heerlijk om in Amsterdam te wonen. Het is echt wat mij betreft de mooiste stad van Europa... Hoewel ik laatst in Praag was. Het is ook wel een heel erg mooie stad. Maar goed, ik hou ontzettend veel van de reuring van de stad. Maar ik vind het ook wel heerlijk om af en toe helemaal uit weg te zijn. En tot mezelf te komen. Ik denk dat ik dat ook nodig heb. Je bent uh, voor een deel opgegroeid in Suriname. Een ja. land met enorm veel natuur. Heeft die liefde voor de natuur daarmee te maken, denk je? De liefde voor de natuur... Ik herinner me dat ik als klein kind ontzettend Genoot van het alleen zijn. Dus ik, ik denk dat ik van nature eigenlijk graag alleen ben. En uh, waar kan je beter alleen zijn dan in de natuur? Zoals nu hier ook, wanneer het een heel klein beetje waait. En het gras dat, uh, dat ruist. De vogeltjes die piepen een beetje op de achtergrond. Dat is gewoon heerlijk. Dus uh, eigenlijk ben ik van nature een Einzelgänger, denk ik. Ja, heb je wel een bijzonder beroep gekozen eigenlijk? Ja. Heel gek. Ja, ik denk dat het beroep mij gekozen heeft. Ja, je denkt vaak, vaak van de, dat je dingen zelf kiest, maar achteraf denk je: hé, hey, is dat wel helemaal waar? Ja, want je had ook boswachter kunnen worden, bijvoorbeeld. Dat had ik ook, nee, dat had ik toch niet gewild. Ik denk dat ik echt geroepen ben, zoals dat heet, om uh, ja, tussen de mensen te werken. Ja. Ja. Even over Suriname, was je daar ook, kon je daar vaak alleen zijn? Ik was daar in feite vaak alleen, denk ik. Omdat, uh, ja, wij wij uh, waren een zendingsgezin, dus we zaten toch een beetje geïsoleerd ook wel. Uh, in de rijstvelden werkte mijn vader als predikant. Tussen, buiten de stad? Uh, ja, een beetje buiten de stad. Tussen uh, Javaanse plantagearbeiders. En uh, ja, dat was uh, heel afgezonderd. Ze moesten vaak over een kleiweggetje... Uh, naar de kerk. Dat, was, dat herinner ik me nog als, als kind. Dat het een en een klein moeder was daar. En dat dat kerkje... ver weg op het platteland stond. Ons huis stond trouwens ook aan de rivier... buiten de stad. Ja. En kon je als kindje daar vrij bewegen? Of, of moest, je, moest je altijd met een volwassene opstappen? Uh, ja. Vrij bewegen. Wat is eigenlijk vrij? Uh, <laughs> ja. Ik herinner me dat we... naar school gingen... Na dat is een school waar alleen creoolse en Innoestaanse kinderen uh, naartoe gingen. En uh, dat was wel een af en toe onvrije ervaring. Want uh, ja, het omgekeerde wat veel allochtone kinderen hier meemaken... dat maakte ik daar ook mee. Uh, dat je totaal anders bent eigenlijk. Ja, totaal anders en ook een beetje gek. Anders en, en niet helemaal aanvaard ook. werd je gediscrimineerd ja. eigenlijk? Nou, zo, zo zou ik het niet willen zeggen... Maar ja, we euh, werden wel flink nageroepen. Ja, dus, dus, dus, maar dat heb ik als kind helemaal geaccepteerd als iets wat erbij hoort. Hm. Je was ja. anders. Ja. ja, en dan ben ik nog steeds eigenlijk een beetje, dat uh, gaat nooit meer helemaal weg. Je ziet er vrij ja. normaal ja. uit hoor, je past oh, wel in het ja, Nederlandse oh, beeld. Ja, oh, dankjewel. Rond <laughs> haar. Oh, ja, nou kijk, dat valt alweer mee. Maar dat anders zijn, die ervaring van anders zijn heeft me later ook heel veel opgeleverd. Dus uh, de, op zich nare ervaringen die je soms in je leven hebt... kun je later omzetten in iets dat, ja, wat je ontzettend goed kunt gebruiken. Dus daar, en uh, zo zijn er wel meer ervaringen in mijn leven die ik achterop heb ingezet... in mijn werk als pastor. Ja. Even nog naar die, uh, ter terug naar die ja. natuur, want daar staan we nog steeds uh, middenin. Het is nog droog, gelukkig. Uh, je zei net, ik, ik ga binnenkort op vakantie en dan is het uh, stil om me heen. En dat zoek ik ook op. Wat, wat vind je in die stilte? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, in de stilte, denk ik, ontmoet ik mezelf. Maar uh, ook gewoon de eeuwigheid, zeg maar. Uh, het besef dat er een werkelijkheid is die veel groter is dan mijzelf. En die mij helemaal omsluit. Zo kan ik dat ervaren. Dus... Uh, ja, als je nou ook eventjes daarnaar luistert, dan weet je gewoon zeker dat er een realiteit is die onze eigen werkelijkheid helemaal ontstijgt. Tenminste, zo, zo voel ik het. En uh, ja, daar, dat doet me goed. En dat ervaar je minder in de stad, tussen alle mensen? Daar word je meer afgeleid en uh, zeg maar in een soort van uh, fuik gezogen van... Uh, Dingen die belangrijk zijn, agenda's die moeten worden, nageleefd. Contacten die je weer even moet herstellen. Ja, alles wat moet. Terwijl dat allemaal eigenlijk heel tijdelijk is. Maar voordat je het weet, wordt je dus geleefd. Zullen wij uit de natuur naar binnen lopen? Dan hebben we nog steeds zicht op de natuur. Maar dan zitten we iets meer beschut voor de wind. Oké. Okay. What do I know, Sarah Groves. U luistert naar Dit is de Zondag. Live vanuit Almere. We zitten hier aan de rand van de Oostvaardersplassen... Naast de natuur, of in eigenlijk natuurbelevingscentrum, de Oostvaarders. we wilden wel buiten zitten, maar het was toch nog een beetje te koud vanochtend. En wie weet komt er nog een bui. Mijn gast is vanmorgen Margita Reinders. Ze is pionierend predikant in Amsterdam Oud-West. En ze vertelt vanmorgen hoe dat pionieren in zijn werk gaat. Ja, Margita, voor, voor de cd hadden we het al even over Suriname. Hoe oud was je eigenlijk toen jullie daar naartoe verhuisden? Ik denk een jaar of twee. Ik herinner me nog dat we op de grote... Een boot naar Paramaribo zaten. En toen moet ik twee jaar geweest zijn. Dus je ging niet met het vliegtuig, maar echt nog een beetje koloniaal met de boot? Ja, dat deden we zes weken over. Zo? Ja. En uh, ik was met mijn kleine zusje en mijn ouders. op weg naar Suriname. En helemaal nog van niets wetend natuurlijk, maar ik heb daar mijn eerste kinderjaren echt heel bewust meegemaakt. Ja, dus je weet nog wel hoe het was om daar te leven en te wonen? Ja, heel goed. Ik heb er hele levendige herinneringen aan. Ja. Wat, wat neem je het meest mee van, van wat je daar hebt meegemaakt? Nou, dat, dat mijn zusje en ik daar als twee kleine meisjes... met asblond haar rondliepen op het erf uh, aan de uh, Ikeri-rivier. Uh, dat we speelden, dat we daar naar school gingen hele grote school, dus zoals ik al zei, met uh, duizend leerlingen. Zo. Een school, een school van de evangelische broedergemeente. Met maar twee witte meisjes? Uh, ja, twee kleine witte meisjes, <laughs> ja. ja. Zo was het echt, ja. ja. Ik kwam dus uit een christelijk gezin, want jouw ouders zaten in de zending. Hoe was dat merkbaar thuis? Ja, dat, achteraf dan uh, realiseer je pas hoe ons leven daarvan was doordringd eigenlijk. Dus uh, van het werk dat mijn ouders deden... Um, ja, eigenlijk alles stond in het teken van de missie die zij hadden... om uh, de wereld een betere plek te maken. En zij deden dat heel sterk vanuit hun geloof. En ik weet nog dat mijn moeder gitaar speelde, dat ze, uh, dat ze daarbij zong. Dat zijn hele oude herinneringen van mij ook. Liedjes van de uh, Youth for Christ. Oh ja. En dat mijn vader ook toen een radioprogramma had dat we daar s morgens naar luisterden. Dat hij met zijn autootje de zandwegen opging. Dat we naar hele kleine dorpjes gingen. Met het viltbord, waar hij dan de bijbelse figuurtjes op plakte. En daarbij vertelde over de bijbel. Zo ging het. Ja, en jullie, jullie gingen dan ook mee? Wij gingen vaak mee, ja, met hem. Dan zaten we achterin... En, Zaten we te luisteren naar hoe hij dat deed. Ja, dat is ook wel een heel avontuurlijk leven voor een kind. Uh, ja, ik heb dat toen heel gewoon gevonden. Dat was mijn leven. Dus uh, pas later uh, heb ik ingezien hoe bijzonder dat eigenlijk was. En hoeveel ik daar ook uh, van geleerd heb. Ik weet ook nog dat we dan de binnenlanden ingingen. Van Suriname, waar de, de Marrons woonden. De Bosnegers. En ja, hoe we daar de dorpjes ingingen... Of uh, de Indianendorpen bezochten. Maar ook uh, gewone kleine dorpjes tussen de, de, de rijstvelden in. Dat we daar melkpoeder gingen uitdelen. Oh, ja. Er waren nog in die tijd nog kinderen onder voet. Uh, het is al lang geleden. Ja, het is al lang is geleden. Ik ben al, je bent al ja. heel oud. Nou, dat valt ja, al mee. Eigenlijk moet, zit ik te denken, uh, het is wel een heel andere situatie. Mm. Maar het werk wat jij in Oud-West doet, het lijkt eigenlijk best wel op wat je vader in Suriname <t> deed. In een ja, onbekend eigenlijk... gebied of in een gebied waar een heleboel nieuwe dingen zijn... toch iets, iets proberen neer te zetten. Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Nou, in, het lijkt in, in de vette op elkaar. Uh, gek is dat eigenlijk. Ik zou dat vroeger nooit gezegd hebben. Dat dat ook een vorm van zendingswerk is. Want het woord zending is natuurlijk heel lang onderheven geweest. En, ja, ontzettend veel kritiek en ook terecht, denk ik. Ja, maar die um, wezen was wat mijn ouders deden, ook in een heel andere context, de context van, van mensen, um, helemaal ondergedompeld worden om te kijken naar hun leven was en, en daarbinnen... Uh, ik, hoor, ik hoor een echo op de lijn. Ja, ja. die is nu weer weg. Nee, dat praat een beetje rot. Dus het, het lijkt eigenlijk wel op elkaar, zeg je. Het werk ja. wat jij doet en het werk wat je ouders doet. Jij hebt ook nog een foto van een ander familielid meegenomen. Die ligt voor ons op, op tafel. Kan je vertellen wat, wat er op het plaatje te zien is en vooral wie het is? Ja, op de foto e staat mijn opa. Opa Willem Reinders. <kijkt> en dat is dus, uh, daar ben ik de kleindochter van. Het uh, is een hele ouderwetse foto. Ik denk ook met een beetje potloodtekening erin. En um, die opa die heb ik nooit gekend. Dat is de vader van mijn vader. En hij is, uh, was ook predikant, kijk, net als mijn vader. En net als jij. En, en ik. En hij was een echte Groninger, dat kan je eigenlijk ook wel aan zijn hoofd zien. Een beetje een, een, een vierkante kaken en een, een, een stevige blik. Hij was ook een boerenzoon. En uh, hij uh, is in Bergen-Belsen overleden in 1945. Dus daarom heb je hem ook nooit gekend. Nee. nee. Ja. En hoe kwam dat? Hij was niet Joods, neem ik aan. Maar hoe kwam hij in zo'n concentratiekamp terecht? Ja, dat, dat verhaal dat is eigenlijk mijn hele leven uh, met mij meegegaan. En ook in het leven van mijn zusjes, denk ik, heel belangrijk geworden. Uh, ja, een van de eerste verhalen die ik hoorde als klein kindje was hoe hij is opgepakt. Uh, ergens uh, in de buurt van het dorp waar hij predikant was, in Groningen hij was hij op bezoek bij een onderduikadres. En daar is hij ja, ja, er, verrast uh, en uh, gearresteerd samen met de boer die dat gezin Joodse gezin herbergde. En, um, en, en, en, en, de, en het Joodse gezin zelf, dus met de kinderen. En hij, zijn ze op een soort laadbak vervoerd... En uh, naar zelf gebracht naar de gevangenis. Ja. Dat verhaal dat is een van de oudste verhalen uit mijn leven. Want dat werd jou wel als kind al verteld, dat verhaal. Ja. Dat dat het is niet zo dat er over gezwegen werd. Mm -hmm. Zoals wel eens zo is met, met traumatische verhalen uit de oorlog. Nee, ik denk juist dat, dat, een, dat het voor mijn vader uh, een heel belangrijke leidraad in zijn leven is geweest. Dat zijn vader de kans niet heeft gehad om uh, zijn boodschap af te maken. Zeg maar, en dat hij dat heeft overgenomen. Dat, de, dat denk ik. Nee. En uh, op onze manier hebben wij dat ook weer, mijn zusjes en ik, ook weer uh, verder gedragen. Ja. Dus deze man hier op die foto is heel belangrijk. Ja, ook al heb Van je hem mij... eens gekend. Lijk, de, lijk je op hem qua <tus> karakter? He, heeft iemand dat wel eens gezegd? Of, of... Tja, dat zou ik wel eens willen weten. Ik denk dat ik wel een enorme koppige mens ben. Dus een en beetje dat, Groninger eigenlijk. Ik de, denk de, eigenlijk dat hij dat ook wel was. Ja, ja. Je zei, hij heeft mijn vader heel erg in, beïnvloed... omdat hij heel erg de drive erdoor kreeg... om het werk wat hij niet af kon maken, af te maken. Um, en, en hoe heeft dat jou dan vervolgens weer beïnvloed? Ja, ik denk dat uh, kinderen altijd de neiging hebben... om uh, de missie van hun ouders over te nemen onbewust. En ja, Ik heb dat zeker gedaan. Veel meer dan ik zelf wil toegeven... Dus, oh ja, je geeft het, eh, het nu wel toe. Je zegt ja, het nu ik wel. Het nu, ik geef het nu, na al die jaren, echt, echt uh, ruimhartig toe. Dat ik dat gedaan heb. En ook uh, zeg maar het idee dat je je leven inzet hè, uh, voor anderen, dat, dat uh, zit heel diep uh, in mijn genen. En dat is niet altijd ook goed voor mij geweest, want ik ben ook wel eens daarin te ver gegaan, denk ik. Over je maar eigen grenzen, denk ik. Ja. Hm. Uh, maar gewoon die, die enorme gedrevenheid om, om dat te doen... Uh, dat zit in ons gezin en dat hebben wij allemaal een beetje. En die heb ik ook wel nodig gehad eigenlijk om het werk dat ik nu aan het doen ben in Amsterdam... om dat uh, vol te houden en daarin te blijven volharden. Ja. Maar je zei, ik heb me daar lang ja. tegen verzet. Hoe kwam dat dan? Mm. Nou, dat heeft te maken met dat de, de missie die je zeg maar, ook vanuit je ouderlijk huis meekrijgt... ook als een last uh, kan voelen... Dus uh, ja, om uh, mijn eigen identiteit te, daarin te vinden... en mijn eigen weg daarin te kunnen gaan... heb ik me er ook wel tegen afgezet. Ja, gedacht van, ja ik ga het heel <laughs> anders doen dan mijn ouders. Wat we allemaal denken eigenlijk. Ja, precies. En uh, dat, dat, was ook, dat was ook heel goed. Dat was ook ontzettend goed. Dat ik in Groningen ging studeren. Daar helemaal zeg maar afrekende ook met bepaalde stukjes... van de theologie en de kerk. Die ik heel uh, onvrij vond. Maar mijn eigen... Uh, mijn eigen taal heb ontwikkeld, mijn eigen visies heb kunnen ontwikkelen... om het op mijn manier te doen. Ja. Die, dat losmaken van jouw uh, gezin, dat gebeurde ook eigenlijk al veel eerder. Hè? Want uh, jouw ouders die wilden zendingswerk doen. Nou, op een gegeven moment konden jullie als kinderen daar uh, niet meer uh, bij blijven. Dus mm -hmm. jij bent op je twaalfde uh, al in Nederland in een pleeggezin gaan wonen... omdat je ouders op het zendingsveld waren. Dat lijkt me ook een hele heftige ervaring. Ja, maar dat hebben wij toen als kind ook gewoon aanvaard als iets wat erbij hoorde. Dus uh, het was ook in die tijd... Uh, nog niet helemaal ongewoon om dat te doen. Dat de ouders die op het zendingsveld zaten... hun kinderen in Nederland achterlieten. Nee, maar... Dus wij, wij uh, vonden dat eigenlijk normaal. Alleen, het heeft ons niet echt altijd evenveel goed gedaan... om het voorzichtig te zeggen. Dat, dat is ook een feit. Ja, want twaalf is al heel jong. Hè? Dan heb je je ouders toch eigenlijk nog wel nodig? Ja, heb je hebt je twaalf die je ouders heel hard nodig... Uh, ja, wij waren ook niet zo erg getalenteerd in het omgaan met andere kinderen. Omdat we eigenlijk altijd in situaties hadden gewoond waarin we heel erg op onze ouders aangewezen waren. Dus uh, dat, heb, dat heb ik zelf heel erg moeten oefenen en leren. Hoe doe je dat nou met de andere kinderen en ja. de mensen? En hoe, ja, maar, hoe <laughs> heb je dat geleerd dan? <laughs> nou, ik heb heel veel afgekeken van anderen. Ja, ik heb heel veel gekeken hoe die kinderen in het dorp waar wij toen terechtkwamen kwamen dat deden. En dat nagedaan. En, en zoveel mogelijk proberen na te doen, ja. En werkte en, dat een beetje? Nou, het heeft lang geduurd, hoor. Het heeft, het heeft lang geduurd, maar... Ja, zeker toch tot mijn studententijd. En daarna, voordat ik dat een beetje... Mijn eigen had gemaakt... Uh, hoe dat nou moest. Ja, helemaal ja. om, om, om dus, Nou, je eigen... Anders zijn en vreemd zijn. En je eigenlijk niet thuis voelen. Uh, toch uh, een relatie met mensen op te bouwen. En is dat... Is er een moment gekomen waarop je je wel thuis voelde? Ja, ik ben steeds meer gaan genieten van mensen. Dus, en ook daarmee van mezelf. Dus, uh, uh, dus zeg maar, de, de natuur, mijn eigen karakter, ja, de, heeft zich toch een weg weten te banen. En uh, nu uh, uh, ombreng ik me dagelijks met mensen, met heel veel soorten mensen, van allerlei achtergronden. En nu kan je het gewoon uit jezelf? Ja, en ik kan daar heel gelukkig in worden. Wij praten zo meteen verder, Margita Reinders. Het is uh, half acht en we gaan voor een overzicht van het nieuws naar Robert Baltus. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Half acht. De onweersbuien van vannacht hebben niet tot grote problemen geleid. Wel kwamen er uit het hele land meldingen van blikseminslagen en wateroverlast. Ook leiden blikseminslagen her en der tot brandjes. In Frankrijk zijn 30 mensen gewond geraakt toen een feestent vlakbij Parijs omwaaide. Drie mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Nederlands meisje dat sinds maandag in het Lago Maggiore in Italië werd vermist, is doodgevonden. Maandag ging ze met vrienden varen, media melden dat ze onwel is geworden en uit de boot is gevallen. In Enschede is een bedrijfshal met daarin een aantal oldtimers uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele huizen in de buurt. Bij de brand in Enschede raakte niemand gewond. Het weer, de meeste wolken en buien trekken geleidelijk weg... waarna de zon geregeld gaat scheiden, vooral in het westen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit is De Zondag, op Radio 1. U luistert naar Dit is De Zondag. En als u net inschakelt, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is predikant in de Amsterdamse wijk Oud-West... Ze richt zich op de kerkelijke dakloze buurtbewoners. Ze houdt elke week spreekuur. En ze duikt regelmatig de kroeg in om te praten, een stukje te lezen. en contact te maken met de mensen uit de buurt. Voor het nieuws van half acht spraken we over haar opa en over haar vader. die beide ook dominee waren. En de half uur gaan we praten over de vraag. hoe dat predikantschap in Amsterdam ingevuld wordt. Marita, uh, dat theologie studeren. dat lag dus in de lijn van de verwachting. wel in, de, in het gezin. Was het een vrije keuze? Voor jou? Ik vond destijds zelf uh, van wel. Uh, ik heb daar echt met veel uh, motivatie voor gekozen. Uh, ik, en ik vond het ook echt een geweldige studie. Dus heel veelzijdig, heel erg um, georiënteerd op de samenleving... op uh, de menselijke psychologie, maar ook op de diepte in de Bijbelse achtergronden... de context waarin de Bijbel is ontstaan. Daar heb ik ontzettend van genoten. Ja, van die studie. Ja, je zei ook van ja. de, dat studeren was ook een manier... om af te rekenen met delen van de theologie... waar ik uh, moeite mee had. Wat, wat, ja. Waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, ik denk dus... De, zeg maar... de, de, uh, de starheid uh, binnen de kerken. Um, door, door mijn achtergrond als zendingskind... heb ik altijd te maken gekregen... met de, uh, de enorme geestelijke ruimte... die er ook in het christelijk geloof is. En... Uh, het appel om andere mensen te ontmoeten en ook werkelijk andere mensen te zien. En uh, binnen de kerk vond ik dat dus juist niet. Uh, ik had het idee dat het een soort dwangbuis was. Een soort een leerstellige dwangbuis, hè, waarbinnen mensen altijd hun eigen gelijk ook zochten. En, uh, maar ook een dwangbuis in de zin van moreel of ethisch uh, denken, dat al van tevoren vast lag. Hè. Dus... Uh, en dat had vaak meer met oordeel dan met liefde te maken. En dat beredeneer ik nu achteraf. Mm. Maar <gifle> uh, destijds verzette ik me daar heel erg tegen. Ook tegen de vrouwenvriendelijkheid uh, destijds in de kerk. Uh, dat is nu wel anders geworden. Maar toen was ik telkens nog wel een van de uitzonderingen op de kansel als vrouw. Oh ja. En wat kwam je dan tegen aan oordeel? Als het ging om dat vrouw zijn op de kansel? Het zal wel niks wezen. Oh ja, ja, ja, ja, ja Zo van, dat kan uh, niet een vrouw. Ja, ja, maar ik heb met heel veel, uh, heel veel vrolijkheid altijd uh, ben ik de kans opgestapt. Hoor. En ik dacht ook, ja, ik laat het niet uh, op me zitten. Nee, gewoon. Ik, laat zien, ik wil laten zien dat de Bijbelse boodschap een boodschap van bevrijding is. En dat je daarin ook gewoon anders mag zijn. Dat je misschien juist wel anders mag zijn... Zo is dat thema van anders zijn kwam van die lagere school in Ikeri... ...kwam ook weer op die kansel terug. Eigenlijk. Ja, dus ik ben daar achteraf heel blij mee dat ik die ervaring gehad heb. Want ik dacht van ja, als er een god is... ...dan is het altijd een god die juist omziet naar mensen die anders zijn... ...of die er buiten liggen. Ja, hoe, hoe zou het anders kunnen? Dan is het ook goed dat je dat zelf ervaren had. Ja, dat is heel erg goed geweest. Want ja. ik denk dat eigenlijk ontzettend veel mensen zich als anders of niet passend, of vreemd, of buitenstaand ervaren. En dat juist God dat ziet. Jouw vader was ook predikant. Heb je veel met hem gesproken over het beroep? Als je hetzelfde beroep hebt. Nou, dat kon eigenlijk niet. Toen ik theologie studeerde, was hij een groot deel van de tijd nog uh, in Indonesië... waar hij toen werkte met mijn moeder... Samen. Dus ik heb dan met hem nooit heel vaak van gedachten kunnen wisselen. En hij was natuurlijk ook wel van een andere generatie dan ik. Dus um, ik zat toen op een vrijzinnige uh, theologische opleiding in Groningen. En dat was ook een, een opleiding die juist heel erg zocht naar de randen van de theologie. Mm -hmm. um, en... Um, daarin uh, dacht ik ook veel anders dan mijn vader. Dus, uh, uh, maar in de kern zijn we denk ik heel erg hetzelfde. Hm. En is het gelukt ja. om, na, nu, laat, nu je ouder bent... en hij ook niet meer op het zendingsveld zit... om het daar wel over te hebben? Of is, of is dat eigenlijk altijd toch een, een, een moeilijk bespreekbaar onderwerp gebleven? Die theologie? Is, ja, het is heel lang een lastig onderwerp geweest. Maar uh, ja, ik denk dat, de, dat mijn vader en ik nu steeds meer op één lijn gaan zitten omdat in essentie, zeg maar, uh, wij allebei wel vinden... dat de theologie er eigenlijk niet heel erg veel toe doet. Oh, ja, dat dus zeggen ik, twee theologen. Uh, dat is een verrassende uh, opmerking. Dat, dat, dat klinkt misschien raar. Theologie is vooral reflectie. Hè? Theologie schept kaders je over, waarbinnen je over geloof kunt denken. Maar het is vooral een instrument. Uh, in, in het contact met mensen of in het je plaatsvinden in de wereld... Hè? Um, is, is theologie eigenlijk uh, niet echt behulpzaam? Het is um, nogmaals, het is een, een mogelijkheid om te reflecteren en om stil te staan bij wat je aan het doen bent. Maar uh, het, het gaat natuurlijk eigenlijk om de missionaire kracht van geloven uiteindelijk. Ja. Nou, dan, dan, dan, ja. dan komen we heel, op een heel natuurlijke weg. Ja. Uh, manier bij, bij jouw werk in Oud-West, een wijk mm -hmm. in Amsterdam... Ja. waar uh, de kerk niet een hele grote rol meer speelt, denk ik. Is er nog een kerk in de wijk? Um, nou, uh, Er is nog een heel klein katholieke parochietje. Um, dat is een, een, een rest van een he ooit heel grote kerk... die daar stond in de buurt en die ik ook heb zien afbreken. Dus, uh, en dan is er een, een klein een protestants gebouwtje waar vroeger een gemeente um, samenkwam, maar die nu als gemeente niet meer functioneert. Ja. Dus ja, dat is het. Dat is het. En dan ja, ben jij uh, daar, Margita. Hè. Uh, ja, nu, en nu, wat doe jij? Wat ik aan het doen ben, is eigenlijk heel bescheiden uh, proberen... om in die wijk weer een nieuwe vorm van ja, uh, gelovigheid uh, aan de orde te stellen. Ik weet niet hoe ik het anders moet, moet zeggen, want ik kan ook niet zeggen dat ik daar een nieuwe kerk aan het oprichten ben. Want dat is mijn doel helemaal niet. Is, mijn doel is eigenlijk meer om een soort gelovige gemeenschap... daar uh, bij elkaar te, te roepen. En zijn, uh, zijn, zijn dat mensen die er al zijn, waar jij naar op zoek bent? Of, of hoe, hoe werkt dat? Um, de mensen die er al zijn, dat zijn mensen die dus de band met de kerk verloren zijn... Uh, maar wel op zoek zijn naar, naar God... Zo noem ik het maar in alle eenvoud. Ik denk dat eigenlijk uh, heel veel mensen uh, op zoek zijn naar God. Uh, naar een, uh, een zin en een samenhang in hun leven. En uh, heel veel mensen zijn ook op zoek naar liefde. En uh, uh, ik ben op zoek naar die mensen. En uh, uh, die verzamel ik. En we hebben geen eigen gebouw. Dus daarom gaan we in een cafeetje zitten. Want dat is gewoon heel praktisch. In een cafeetje kan je uh, dus een kopje koffie drinken of een biertje. En dan kan je daar heel lang bij elkaar zijn. En je hoeft geen huur te betalen. Het is gewoon ontzettend praktisch. Ja, het is veel handiger en eigenlijk dan zo'n gebouw. Het leuke is ook dat je daar tussen andere mensen zit... die ook in de stad uh, wonen en die daar ook uh, een kopje koffie drinken. Ja. En waar je dan mee een soort natuurlijke verbinding staat... Je zei, ik verzamel die mensen. Maar hoe doe je dat dan? Loop je op straat en denk je, ja, die, dat zou wel wat kunnen zijn. Hoe, hoe werkt dat? Ja, hoe dat precies werkt, dat is voor mezelf soms ook een raadsel. Maar ik ben begonnen met een paar mensen bij elkaar te vragen... die, ja, die mij wel wilden helpen, die dit project ook wel aandurfden. En, en met hen samen ben ik dus uh, in een caféetje in de buurt gaan zitten... Um, Eerst was ik in mijn eentje en uh, toen ben ik begonnen met een spreekuur in een uh, buurtcentrum. En uh, daarna met een paar mensen in een kroeg en die namen we later weer andere mensen mee. En zo groeide dat gaan de weg een beetje aan. Ja, dus via ja. via komen mensen erbij. Maar ja. even dat spreekuur. Ging je in een buurtcentrum zitten met een bordje dominee op de deur... en kwamen er dan ook mensen naar je toe? <lacht> Hoe werkte dat dan? Nee hoor, nee, nee. nee. Dat, dat, zo werkt het dus, dus niet. Oh. Uh, als je ergens gaat zitten en wacht tot de mensen komen... dan gebeurt het niet. Je moet wel proactief zijn. Hè? Dus uh, uh, Je moet op mensen afstappen. En, uh, uh, dus ik... Ik heb dat in het begin ook heel erg veel gedaan. Ik ben uh, de buurt ingegaan en ben bij allerlei buurtinstellingen binnengelopen. En ben met mensen aan de praat geraakt. En zodoende maakte ik afspraken met ze. Dan, uh, dan zei ik, van, nou, ik wil wat, wat meer weten van wat je allemaal doet. En wat er hier in de buurt gebeurt. Uh -huh. En uh, zo, zo leerde ik mensen kennen. Gewoon ja. heel eenvoudig eigenlijk. En hoe stelde je je dan voor? Daar heb ik over, lang over nagedacht. Ik dacht, nou, als ik moet zeggen, ik ben... Uh, dominee, dan krijg ik natuurlijk de grootste moeilijkheden, want uh, wie zit er nou <laughs> nog op de kerk te wachten? Hè? Maar ik dacht, op een gegeven moment, ik doe, ik doe dat juist wel. Ik, gewoon, ik ben heel helder over mijn, uh, mijn identiteit en mijn motieven. Ja. Ik ben predikant en uh, ik wil in deze buurt op zoek naar mensen die met mij mee willen denken over de toekomst van het geloof en... Uh, nou, dat is heel zeldzaam. Dus, daar ben, uh, ja, ben ik altijd duidelijk over geweest. En ik heb ook altijd gezegd: we lezen hier in, uit de Bijbel. Want, uh, <laughs> uh, dat is een heel uh, actueel en toepasbaar boek. En, um, dus, en, en er is nog nooit iemand geweest die mij daar raar op heeft aangekeken. Nee. nee dus juist, de, niet. juist die duidelijkheid was misschien ook wel prettig voor mensen. Dat ze ja, en mensen raakten daar onmiddellijk uh, door geboeid. Uh, sommigen waren wel sceptisch en ze moeten altijd wel even zeggen dat ze er zelf niks mee hebben. Oh ja? <laughs> maar er ontstaat praktisch altijd een gesprek over. En ik ben nog nooit lelijk bejegend of uh, bespot. Of, uh, uh, ja, het ligt altijd wel een beetje op de loer. Want ja, eigenlijk op bepaalde manier ben je natuurlijk een beetje bespottelijk. Maar, uh, ja, hoezo dan? Omdat je nog gelooft uh, oh ja. dat dat sowieso is. Dat een achterhaald uh, item. Mensen vinden ook dat het achterhaald moet zijn. Maar er is ook heel veel fascinatie voor. Dus, een, uh, uh, dus ik heb gewoon voorgenomen om me daar nooit uh, over te schamen. Nee, en heel duidelijk over te zijn. Ja. Uh, want je bent daar begonnen in die wijk... met ook een opdracht hè, van, van, van, van de landelijke kerk of van de kerk in Amsterdam? Van de wijkgemeente in Oud-West in, Oud in ja, Amsterdam. Ja, want ja, er is nog wel iets van kerk over... Ja, in een andere wijk is nog één kerk. En um, die, die, ja, die kregen ineens een heel groot gebied erbij. Hè? Dus uh, waar vroeger meerdere kerken waren, was nu nog maar één kerk. En ja, mijn, mijn, aan mij de vraag om in dat... Leger gebied, de zogenaamde Witte Vlek, zo heette dat toen. Oh ja? Ja, <laughs> om daar iets nieuws te beginnen. Om dat, om dat, zo in dat zendingsgebied oud-west iets nieuws te beginnen, kan je eigenlijk ja. wel zeggen. Ja. Ja. En, en um, vertelden ze er ook bij, toen jij die opdracht begon, hoe je dat dan moest doen? Of mocht je dat helemaal zelf verzinnen? Nou, niemand had ook maar enig idee hoe dat moest. Oh. En ik zelf <laughs> al helemaal niet. Nee, dat is, dus uh, ik ben daar ook helemaal blanco begonnen. Ik had niet eens een idee hoe die wijk eruit zag. Ik heb een kaart gekocht van de wijk. Toen ben ik langzaam uit gaan vissen. Hoe de straten liepen. Want je kende en, de buurt niet ook? Nee, helemaal niet. Nauwelijks. Nee. Dus, uh, en ja, ik ben gewoon de buurt ingestapt. En ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, ja, wat heb ik hier eigenlijk te zoeken? Want uh, alles is er al. Mensen zijn hier volmaakt, gelukkig uh, in de buurt. En uh, uh, ze hebben cafeetjes, ze hebben buurtinstellingen, inloophuizen. En er is een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, ze hadden je ook, eigenlijk niet nodig, ja, nee. voor je gevoel. Nee. nee. Ja, er was alleen dus geen kerk. En uh, uh, ik dacht... Um, ja, de kerk zoals die is op dit moment, die past hier niet meer. Uh, die heeft de aansluiting verloren. En het is een soort eiland geworden van goede gebruiken en gewoontes... En Um, een vertrouwde geloofstaal. Maar die sluit helemaal niet meer aan bij wat hier in de buurt is. Nee. Helemaal niet. Dus je ging wel uh, iets ontdekken van wat je nog zou kunnen toevoegen? Ook al had je dacht, eerst het ja, gevoel kijk, van, van niet. Uh, ik, ik had in eerste instantie het idee van... nou, we kunnen wel opdoeken als kerk. Maar later dacht ik, nee, dat is juist niet zo. Want het midden van alles wat er hier is in de stad, al het aanbod... Um, zijn er ook heel veel mensen alleen. En dat was een van de eerste die, uh, dingen die ik tegenkwam. Dat er heel veel mensen alleen zijn. Dus alleen leven, maar ook echt alleen zijn. Hmm. En dat er ook heel veel mensen zijn met een uh, psychische belasting... een psychische pijn in hun leven. Dus ik uh, uh, dacht dus, nou, oké, okay, dat komt goed uit... want volgens mij is de kerk daar nu juist goed in. Dus uh, laten we ons daarop richten. Ja. En toen... Ben ik gewoon maar begonnen um, ja, ja, met niks. Ja, de spreekuur. Ja, de spreekuur. Ja. En dat café. En ja. je zei van ja, eigenlijk had. De opdrachtgevers hadden ook eigenlijk niet zo'n idee. van hoe ik het aan zou moeten pakken. Dus dat, dat mocht ik zelf bedenken. Zijn ze, waren ze een beetje te spreken ja. over hoe je dat deed? Of hoe jij je weg daarin vond? Nou, ik denk dat. Uh, dat, het, uh, dat het, de agenda van de kerk. was vooral natuurlijk om nieuwe mensen te vinden. die naar de kerk gingen, hè? De kerk is eigenlijk vooral voor kerkmensen. Uh, wil mensen in de kerk hebben. En dat is ook voorstelbaar. De kerk wil graag overleven. Maar uh, de binnenkerkelijke cultuur... Ja, die past niet bij uh, een grote stad. Een grote stadswijk. En de mensen die daar wonen... Uh, die zijn daar helemaal niet in thuis. Die begrijpen daar niets meer van. Dus uh, ik kwam er al gauw achter dat... De, de droom, dat de, de kerk weer vol zou raken met buurtmensen, dat, ja, dat die onhaalbaar was. Gewoon. Ja, dus jij dus, moest ook dan boodschappen geven aan die kerk. Dat, dat zit er dat, dus niet in. Ja, dat, dat, dat zit er niet in. En dat was impliciet toch de verwachting. Uh, de kerk uh, ja, heeft zichzelf ook misschien een heel klein beetje voor de gek gehouden daarmee. Dat dat nog mogelijk zou zijn. Oh. Er is zoveel in razendsnel tempo veranderd. Dat uh, dat, dat is een blinde vlek geworden voor de kerk. Dat de samenleving... Uh, ja. Uh, yeah, um, de kerk niet meer zo echt nodig heeft. Nee. nee. En dat, dat, dus, dat is nog niet erg doorgedrongen, zeg jij? Uh, het gaat in, nu in heel hard tempo doordringen. Want kijk, kerk staat ook een beetje met de rug tegen de muur. Op allerlei terreinen. Dus Er moeten nieuwe wegen gevonden worden... voor de kerk om relevant te zijn. In de wijk. Hmm. Gewo voor gewone mensen. En... Uh, ja, dat lukt dus niet met, uh, met theologie of liturgie. Dat lukt alleen door je echt in mensen te verdiepen. Uh, dus in hun leven, wat, waar zij mee bezig zijn... wat, wat hun uh, sociale context is... Uh, wat hun grote vragen zijn. Dus je moet de mensen niet naar de kerk willen hebben... maar je moet zelf op mensen afstappen... en dan ook heel bescheiden zijn in je, in je luisterhouding. En dan het kijken van, nou, wat... wat uh, dat kan ik met die mensen delen. Ja. En dat is dan toch nog heel erg veel. Want ik denk dat de boodschap van Jezus... een ontzettende goede boodschap is. En uh, ik aarzel ook niet om dat dan zo te zeggen. Want ik denk dat hij absoluut niet stoffig is. En heel erg uh, hedendaags ook aansluit bij de vragen van mensen. En als je dat ja. dan zegt tegen iemand die bij, die bij jou aan tafel in dat café zit... en die ook eerst even wil zeggen dat hij er niks mee heeft... en jij zegt dan... Ja, die boodschap van Jezus die is nog steeds heel actueel. Lopen ze dan gillend weg of, of uh, luisteren ze dan naar je? Oh ja, nee. Dat, dat, uh, uh, mensen hebben een heleboel uh, uh, beeldvorming en vooroordelen over de kerk opgebouwd. En dat, dat komt er ook allemaal uit. Maar uh, zoals ik ook al eerder zei, die vraag, de fascinatie naar wat betekent het nou eigenlijk? is eigenlijk veel groter. Dus je kunt altijd met mensen aan de praat raken over uh, geloven. Al is het maar aan de hand van de, die kleine verhalen uh, over ontmoetingen van Jezus met mensen. En uh, ja, die zijn nog net zo uh, fris als, uh, als toen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld en... de ontmoeting met de gekromde vrouw of zo. Die al jarenlang gebukt gaat onder, onder boze geesten. Hè? Zo staat het dan. Uh, maar ja, hoe hedendaags is dat? Hoeveel mensen gaan er niet enorm gebukt onder negatieve gedachten mm -hmm. die ze over zichzelf hebben. En dat kan je dan ja. ook vertalen naar die mensen die bij jou aan tafel zitten? Ja, ja. ja. dat is juist de kracht van die verhalen. Ja. Ja. Ze uh, kunnen gewoon uh, vandaag langs de kant van de weg gebeuren. Ja. Je, eigenlijk zeg jij ook van het beeld dat veel mensen in de kerk nog hebben... van hoe die kerk eruit moet zien... dat heeft helemaal niets meer met de realiteit te maken. Nee, dat, dat klinkt wel heel hard, hè? Ja. Maar het is ook hard. Je moet het denk ik gewoon zeggen dat eh, de kerkelijke cultuur zoals die nu is... hoe liefdevol en mooi ook, hè, hoe goed ook versierd... en hoe, hoe, hoe muzikaal en fijngevoelig ook... sluit niet aan bij de werkelijkheid van mensen op de straat en hun taal. Eh, de, de taal, de taal van, van de kerk is bekend bij kerkmensen... die al een generatie lang in de kerk zitten. En die daar ontzettend van houden... Maar niet bij mensen buiten de kerken. Ja. Dat, dat, dat, dat is gewoon een feit. En wat bedoel je dan met taal? Nou, de taal... bijvoorbeeld De prachtige taal van Huub Oostenrijk... waar ik ontzettend van hou... en waar ik ook heel veel aan gehad heb zelf... in mijn geloofsleven... Um, dat is toch niet de taal van de man van de straat. En het is niet de taal van degene die bij mij... He, de, de wc komt ontstoppen. Of... Uh, he, het dak komt dekken. Ja, dus als je ja, daar is zo. een mooie frase van het booshuis ja. gebruikt. Dan, dan kijkt hij je aan alsof je van een andere planeet komt. Ja, dat zegt, dat zegt hem niks. Nee. Dus, uh, dus maar, maar daar ben ik dus heel erg door gefascineerd hoe het kan. dat de kerk in de Randstad en, um, um, zo ver weg is geraakt van mensen. Uh, van de mensen die bij mij de wasmachine komen aanleggen. Hoe kan dat? En ik denk dat als de kerk zich dat ook niet realiseert... Hè, en zich er echt in wil verdiepen uh, wie die mensen zijn... Um, en waar zij zich mee bezighouden... dan zal de kerk steeds meer een mooi eilandje worden... van uh, mensen die het goed hebben met elkaar. En dan zich afvragen, hoe kan het nou toch... dat er geen mensen meer bij ons komen? Ja. Dus eigenlijk zeg je, als de kerk zich dat niet heel snel gaat realiseren... dan ja. is het binnenkort afgelopen. Ja, eigenlijk wel. Ja, je, je, als je naar de geschiedenis van de kerk in Amsterdam kijkt... hoe een geweldige kerk dat ook is... Hè, want daar, ik sta er helemaal achter, hoor. Want, en ik hou ook van die kerk. Ja. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er in een razendsnel tempo... Um, ja, enorm veel mensen... Um, weg zijn geraakt. En, uh, gebouwen zijn opgedoekt, uh, gemeenten zijn gefuseerd. En dat is in de tijd dat ik in Amsterdam woon allemaal gebeurd. Je uh, kan het in de wijk aanwijzen, waar vroeger kerken waren en nu niet meer. Uh, dus dat gaat nog even door. Hè? Er zal nog meer verloren gaan op dat gebied. Dus we zullen moeten zoeken naar nieuwe manieren om mensen te ontmoeten... en dan niet met een mooie traditie maar met een mooi geloof. Ja. Een geloof in de weg van Jezus van Nazareth. Dat is toch waar we voor moeten gaan, denk ik. Ja. Ja, maar dan vraag je wel heel veel van de kerk. Want dan zeg je eigenlijk, laat die traditie los. Laat die vormen los. En concentreer je op waar het echt om gaat. Ja, je mag die traditie wel koesteren. Vormen ook. Maar als je niet daarnaast ook of daarbinnen... gewoon ook een heel krachtig... Uh, geloof hebt, eigenlijk het geloof van de vroege kerk, hè, dat was heel explosief. Uh, als je dat niet hebt, dan, dan geef je jezelf eigenlijk op. Want dan geloof je niet meer in je eigen boodschap. En Dat was gewoon een goede, sterke en ook tegendraadse en eigenzinnige boodschap. En, ja. en als je dit, als je dit uh, bij de landelijke kerk vertelt... luisteren ze dan naar je of denken ze... Ja, het zal wel, maar die traditie die houden we toch mooi maar vast. Uh, ja, dat is allebei waar. Ik denk dat de landelijke kerk zeker op dit moment... maar ook de kerk in Amsterdam ontzettend aan het zoeken is... naar nieuwe mogelijkheden. Maar nog wel ook bezig is om ja, uh, dat waagstuk aan te gaan... van het loslaten van het oude. En dat is een waagstuk... Maar ik heb gemerkt dat dat ook enorm bevrijdend kan zijn. Als dus je dus geen gebouw hebt eigenlijk en ook niet veel geld hebt... Hè. maar bijvoorbeeld wel mensen hebt... en je hebt zo'n geweldige, enthousiaste geloof uh, in een goede wereld... of in, in de boodschap van God dat ieder mens waardevol is... Hè. Um, dan kan het. Dus als je dus alles los durft laten, krijg je ook iets heel nieuws voor terug. Ja, en jij bent ja. een voorbeeld van dat dat kan... Maar ik denk dat je een van de weinigen bent tot nu toe. Nou, er komen er wel steeds meer, hoor. Eh, ik, ik vind het ook een enorm voorrecht dat ik dat mag uitproberen van de kerk. Dus eh, eh, ik mag gewoon pionieren met, met, met, met, met mezelf, met andere mensen... met een hele mooie buurt, met een prachtige boodschap. En eh, ik mag kijken of het lukt. En, eh, maar ik weet zeker dat ook als het in... Eh, financieel op zich bijvoorbeeld zou mislukken. Hè? <laughs> er zijn heel veel manieren waarop zoiets kan mislukken. Hè? Dat het dan toch ontzettend goed is dat we het gedaan hebben. Ja. Ja. We hebben ook nog een, een klein cadeautje voor je... in de vorm van een gedicht, speciaal door Menno van der Beek... voor jou geschreven. Zullen we daar eens even naar luisteren? Oh, graag. Leuk. <laughs> een gedicht voor... Margriet A. Reinders. De kerk in Amsterdam moet puin ruimen. En Margrethe Reinders heeft zich opgegeven... om in een leeg gebouw met niks meer te beginnen. Dus gaat ze met haar liefde in de kroeg zitten. Om wie maar wil verhalen voor te lezen. En langzaam druppelen de liefhebbers weer binnen. Het beste dat de stad te bieden heeft. Vrouwen met vragen, onrustige geesten. Eenzame mensen die het toch gelukt is de televisie uit te zetten en te komen mee eten. Een schitterende nieuwe generatie vissers... met het geduld van God, die elkaar beet hebben. Die was voor jou. Ja, echt, echt een groot cadeau. Dank je wel. Alsjeblieft. Hartelijk dank ook voor dit gesprek. Magita, en heel veel uh, succes met je werk in Amsterdam. En we hopen dat het doordringt dat uh, het belangrijk is wat jij doet. Zometeen uh, kunt u gaan luisteren naar Vroege Vogels. Waar gaan jullie het over hebben? Straks om kwart over 12. De perstribune. Het gaat zo'n dag toch gauw. Met radiomaker Peter van Brugge. Je, je was getuige van de actie Artist for Better Weather. Over oh, zijn uh, vertrek uh, na 35 jaar KRO. Klims ze weer mijn bedje. En over het weesjongetje Morrison. Dan denk ik weer aan jou. Oud voetbaltrainer Sef Vergoossen. Over de start van het nieuwe voetbalseizoen. Het zal toch niet gebeuren dat startsclubs als roda aan een VV, waar ik gebruik, dat niet meer bestaan. In TuneToppers, de maker van deze tune.